De hey. Het feest wordt gesneden, Kijk dan uit het van papa. Van papa. Heerlijk lekker, Heerlijk, lekker. Papa gaat Breng je oogblikken. Papa is money. a stunt. Papa had no, that's the heart. papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, rupken aap het als van papa Hi. papa is mijn met de pop label in grote papa doet weer dingen kopen papa ja, dames en heren. Dit was Knockout FM voor vandaag. Mijn excuus voor het weinige geoude hoer. Ik, uh, ik heb ook een beetje weinig... Uh, ja... Papa. Dingen die ik kan doen. Want uh, mijn collega's die zijn er niet. En uh, we gaan er volgende week weer een nieuwe kans. En... Uh, Hopen dat ze er weer zijn. We zien jullie vol... Nee, we ho jullie horen ons weer volgende week. Ik denk dat we hem weer zien. En uh, nou, geniet nog even van de jeugd tegenwoordig. Van Papa is thuis. Hé, hey, tot volgende week. Hoi. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.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 Die moeten voorkomen dat radioactief jodium wordt opgenomen in het lichaam. Een Nederlander die sinds de tsunami in het noordoosten van Japan werd vermist is terecht. In een e-mail aan de Nederlandse ambassade schrijft hij dat hij ongedeerd is. Het lukte hem niet om eerder contact te zoeken. Over een Nederlandse vrouw die in het getroffen gebied woont is nog onzekerheid. Het beloningsbeleid voor de ziekenhuizen wordt anders. Vanaf 1 januari zijn er voor de meeste behandelingen geen vaste prijzen meer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 Het voorstel kwam erop neer dat de verhuurder een redelijk voorstel van de huurder om het huis op te knappen moest uitvoeren. De huurder moest dan op zijn beurt akkoord gaan met een redelijke huurverhoging. Minister Opstelten vindt dat geen goed plan, omdat het volgens hem zou leiden tot meer regels. Voor het eerst gaan er bewapende militairen mee op Nederlandse schepen in de Indische Oceaan. Minister Hille stelt 40 tot 60 mariniers beschikbaar voor twee werkeilanden van de rederijen Herema en Vroon... Doordat ze langzaam varen, zijn ze mogelijk een makkelijk doelwit voor Somalische piraten. Het besluit van Hille betekent niet dat alle koopvaardijschepen militaire ondersteuning krijgen, alleen de kwetsbaarste komen in aanmerking. Het weer wisselend bewolkt, minimaal rond 6 graden. Morgen eerst bewolkt, maar smiddag schijnt overal. Nee, schijnt vooral in het midden en zuiden van het land de zon. Het wordt dan 11 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.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 astronautenvoer is er ja. doorheen gemengd, mm. dus dat legt een stevig fundament in de magen van de kinderen. Mm. Nou, ze zingen met elkaar de Peruaanse Elia Rickert, oh, ja. dat is dan op televisie te zien en dan zingen ze mee en ja. uh, ze krijgen uh, uh, bijbelles en toen wij er waren, toen kregen de kinderen ook allemaal boekjes met bijbelverhalen en kleurplaten erbij enzovoort. Ja.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 ...als je hmm. losse Nieuwe Testamenten erbij neemt... ...dan is nog eens 1100 erbij... Ja. ...en dan nog zo'n 800... ...waar minstens hmm. één Bijbelboek vertaald is... ...maar er zijn meer dan 6500... ...verschillende talen... Hmm. ...vertalen, dat is één van de projecten... Ja. Uh, ...nou, daar noemde ik zo net... ...dat Kechua, hmm. dat is zo'n project... ...vertalen en dan een revisie als dat nodig is... Ja. Uh, het tweede project is... ...het tweede aspect is... Uh, ...zorgen dat de Bijbel bij de mensen komt... ...dat mensen hem ook kunnen lezen...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 Ja, uh, omgaan met de Bijbel. Zorgen dat de Bijbel er niet alleen maar in de kast staat, maar ook gebruikt wordt. Daar wordt aandacht aan besteed. Ja. In uh, 2004 is de nieuwe Bijbelvertaling uitgekomen. Ja. Er uh, zijn ondertussen meer dan miljoen exemplaren van verkocht mm -hmm. in verschillende uitgaven. Ja. Jongerenbijbel is er eentje. Ja. Bijbel met uh, uh, aantekeningen erbij. Mm -hmm. uh, voor de jongeren hebben we ook een speciaal programma dat heet de Bijbeldate...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 Moses interviewer die net door de Rode Zee ja, is gegaan ja. en droog aan het land komt en dat dan de zee weer teruggevloeid is en van nou wat is er nou gebeurd en hoe speelt... S s'avonds kunnen de kinderen kunnen leerlingen dat op internet zien oh, hun dat is eigen heel, verhaal leuk. dus het is heel interactief en in met verschillende media ja. dat is wel heel eigentijds ook ja. voor de jongeren hè? ja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 Goeie. Ja, dat is creatief natuurlijk. Een ja. goede oplossing. Ja.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 de moeilijkheid is dat het niet altijd lukt om de jonge generatie mee te krijgen in de geloofsoverdracht. Mm. Ik geloof dat Corrie ten Boom dat ooit zei, God heeft geen kleinkinderen. Ja, Iedereen ja. moet zijn eigen beslissing nemen. Mm. En uh, dat wordt ook wel mensen voorgehouden. Maar wat ik net zei, er is zoveel welvaart in Nederland dat een heleboel mensen denken, nou ik kan het wel zonder God.